Send me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 De heb gezien, niets aan de Squad. Ga met me mee naar vandaag? In the zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend. Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand, hand, hand. Oh, de liefde roep me. Wat over ik met mannen? Niemand die ons kan. Is het wonder? Toen dus kijk je me aan en see what you wat je met me doet. is what it will.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 Open up the dirt. Ze legt de goele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als oh, het blijf er even bij me staan. Nacht, zuster. Van moet zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, te, Wat ben ik zonder al je zorgen te Haal ik de morgen Nachtjes Ik doe iets aan Ik lig hier te beven en te zweten Vizie in de koets en kippen wel Zuster zeg maar blijf ik wel in leven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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Nacht, waar Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster ik iets pijn Nachtzuster oh. Nachtzuster oh. Nachtzuster hey, Nacht, oh. de pijn, pijn, pijn, pijn. Nachtjes pijn, Nachtjes pijn, Nachtjes pijn, de pijn, de pijn, Nachtjes pijn, Nachtjes pijn, Nachtjes